Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Russische Gazprom zegt dat het gestopt is met het leveren van gas aan Letland. Volgens het gasbedrijf heeft Letland zich niet aan de voorwaarden voor de levering gehouden. En wat exact de reden is, is niet duidelijk. Mogelijk heeft het ermee te maken dat het Letse energiebedrijf het gas in euro's betaalt... terwijl Gazprom de betaling eist in roebels. Eerder stopte het gasbedrijf al de levering van gas aan Bulgarije, Denemarken, Finland, Polen en Nederland. Die landen weigerden ook in roebels te betalen. In een woonwijk in Eindhoven zijn vanochtend vroeg twee fietsers zwaar gewond geraakt toen ze werden geschept door een auto. De automobilist reed met hoge snelheid door, maar vloog verderop over de kop en belandde tegen een lantaarnpaal. Daarna ging hij rennend vandoor. De politie is nog steeds op zoek naar de man. De aangereden fietsers zijn een man en een vrouw. Ze liggen allebei zwaar gewond in het ziekenhuis. Omdat hun situatie zo ernstig was, werd er een traumahelikopter opgeroepen.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 paus Franciscus gaat het wat rustiger aan doen. Op de terugweg van zijn Canada-reis zei hij dat hij op zijn leeftijd en met zijn beperkingen zijn energie moet sparen. Hij heeft nog niet gedacht aan aftreden, maar de deur staat wel open en er is volgens hem niks mis mee als een paus aftreedt. Dat zei Franciscus tegen journalisten aan boord van het pauselijke vliegtuig. Hij heeft al lange tijd veel last van zijn knie. In Canada zat hij ook veel in een rolstoel. En daarom kan hij waarschijnlijk niet meer zoveel reizen maken als vroeger.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 Is zin in Z M. Dat nu! Ja. <middels> De Chaplin Band, uh, Hans. Oh, de Chaplin Band. Oh, met Eel heel ja, ja, je het al, ja. kent het wel. Ja. Ja, ken ja. Wij we, we zijn de enigen die het kennen hoor, wie, trouwens. Ja, wie, Omdat wie, wie, het hier staat. Ja. <laughs> <laughs> nou, dames en heren, uh, welkom in het tweede uur. Van de tweede goede, uur. Goede, het tweede uur, is zes, zes over elf. Ja, en wie uh, hebben wij in de studio? Uh, Willem uh, over, van der Sloot. Willem van der Sloot, wel ja. nog aangekondigd net. Hè. Met Willem heb ik nog in de klas gezeten. Meer dan nou. één Eén uh, klas lager zat ik. Oh, ja, je zat in de klas lager. ik zit in de vijfde, jij zit in de vijfde, ik zat in de vierde. Oh ja, ja, ja. Ja, want jij zit het toch of niet? Nee, ik ben een keer teruggezet. Uh, oh, oh, teruggezet. Oh. Ja, hoe, want hoe oud ben jij? Ik ben uh, 7, uh, ik 67. Ik oh, ja, ja, ik was 68. Oh, okay. Zie je, je zit net een jaartje ja. tussen. Ja. Nou, ja. we, we Karel kennen... Karel Ja, Karel Doorman. <laughs> ja, ja, Karel Die is er ook niet meer. Die is er ook niet meer. Nee, helaas. Nou, we kennen Willem natuurlijk van uh, de herten. De, herten, de herten, fluisteraar werd u al genoemd. Maar uh, daar ben je een klein beetje mee gestopt, Willem. En je hebt je nu gestort op de Bramen. Dat ja. klopt, hè? ja.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 Doe je dat online? Of, nou of, nee, uh, dat gaat via Facebook ook natuurlijk. Ja, maar komen de mensen bij je thuis? Ja, ook. En dan bellen ze op eerst. Of ze berichten me. Of heb je het ja, uh, staat het. het ook in winkels? Nee, nee. nee hoor, ik, dat doe ik allemaal niet. Nee, nee. Hebt, uh, ze weten me wel te vinden. Oké. Okay. Ja, ja.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 En dan ga je, je dat in je eentje? Ik doe het in mijn eentje. Meen je want dat? Want het uh, bramenzoeken is uitgestorven. Ja. Vroeger had je hele familie Ja, ja ik, ik weet had, het nog. Uh, Wij uh, hebben het uh, ook gedaan. De de, gedaan. Bordjes, uh, ja. de, uh, de kopertjes, uh, ja. de barren. Ja. Allemaal gingen ze met families duin in. En dat bestaat niet meer. Nee. Je de bramen maar hoe komt dat, verleden? denk je? Hè? Hoe komt dat dat het niet hoe meer komt bestaat? Dat? Ja, het is, het is niet zo makkelijk hoor, plukken. Het is zwaarder. Ja? echt zwaar geworden. Zwaarder geworden. Hoe, ja, hoe dat komt weten? dat? Nou, omdat je dus uh, de duinbramen... die zijn er gewoon hier niet meer in Zandvoort. In het circuit ja. zijn ze allemaal weg. Je hebt nog wel wilde bramen in het circuit. Maar daar kom je nou niet meer bij. Doordat het allemaal Afgelopen afgescherpt is. is. Ja, en dat ja. geeft ook niet. En bij dierensiel had je dat ook. Hè? Kon je omhoog. Ja. Ja, ja. Nou, dat is ook afgescherpt, afgesloten. Dus... Dat geeft niet. Ik heb andere gebieden waar ik ze wel zal... Uh, maar waar, waar plug jij ze nu dan? Op, ja, ik ga niet zeggen waar. Nou, dat is jongens. Maar dat wil je wel weten. Maar dat doe ik dus niet, want anders uh, gaat, gaat... Nou, dat was einde gesprek, Willem. Nee, nee, gaat, nee, nee. Anders gaat iedereen massaal. Ja, dat is waar. Plek, je hebt gelijk. dat moet niet, hè. Want ik, nee, nee, nee, ik nee, ben nee. een natuurmens uh -huh. en ik doe het in mijn eentje. En ik ben er één tegengekomen de afgelopen vier weken die het ook doet. Verder helemaal niemand.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 En heb ik nog van die 2,5 liter blikken. Van vroeger die schilderen. Waar ik aan schilderde, zeg maar. Die zulke blikjes. Nou, die kan ik ook nog meenemen. Wel een helmpje op, hè? Wel een helmpje op. helm, die moeten we binnenkort op. Ik vanaf een snorscooters. Ja, klopt. Nee, maar goed. Om half acht avonds stond ik nog te Ik was natuurlijk s'morgens zijn geweest. Maar later in de middag ging ik nog een keer. En dan sta je op een RF. heb ik netjes gevraagd. En dan krijg ik toestemming en zulke grote bramen. Zo, Ongekend. echt waar? Dat zijn bramen van 4 centimeter. En je ziet ze niet. Want alles, de mooiste bramen... die zijn verstopt. Ja, ja. Tussen zo hoog... Neem je die de kleur aan? ...hoog brandnetels. Ja, ja, ja. ja, ja. Tussen de, de noem je die berenklauwen... Mm -hmm. Dus daar komen andere mensen ook niet uh, op te plukken. Uh. En daar komen ook de vossen niet. Want ik pak ze niet van de grond. Nee. Vossen zijn natuurlijk ook gevaarlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja, nou, ja, vossen ze ook. Maar vossen... Die maken er ook champagne. Die horen je wel schadelijk voor de gezondheid van de mensen. Een jaar een vos geweest. Ja, dat zijn ja. ja en dan... Uh, die struiken zijn wel 6, 7, 8 meter hoog. Ja. Ja. Zo. En hoeveel, hoeveel dagen... Hoeveel dagen pluk je gemiddeld in een seizoen?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 Dan moet ik even omlopen met hem. Nou ik ja, kom op, niks aan de hond. En ja, dan ga ik mijn tuinkje in. Ja, en dat beest weet, dat dier weet natuurlijk dat ik een hond heb. Die durft dan oh, niet. Ja. Oh. Beet. Zo. Nou, dat deed even goed pijn. Ja, ja dat ja, begrijp ik. ik. Ja. En, en, en dan dus dan ik je kan, kan hem nu even om. niet plukken? Nou, ja. ik, ik, kon hem, ik kon hem niet meer bewegen donderdag. En sinds, sinds vanmorgen gaat het al een stuk beter. Okay. Maar je kan hem nu niet plukken, begrijp ik. Je bent Ja, nou, dat, ik moet even rust houden. Mm -hmm. Want wat had ik ook afgelopen week. Snachts, snachts schillend wakker werd... ...dat kramp in mijn benen. Oh. Dat toch, ja, dat gaat, van het plukken. Pl Oververmoeidheid ja, ook natuurlijk. Weet je wat uh, je moet doen? Dan moet je magnesium slikken. Magnesium? Dan ga je even naar het kruidvat. ...haal je een pot, pot magnesium... Ja. ...dat is hartstikke goed. Okay. Het werkt heel goed tegen Kramp. Nou, dank nou, je de, de, ik, de dokter. Ik Gerrit, op, de, de, ik ja, ik kan ja nee, jongens. Cola, ik begrijp het. nee. cola. Dan heb je ze geplukt. Ja, en dan? En dan, uh, uh, nou, hoe, nou, ja. hoe, hoe maak je de jam van? Je gaat bramen plukken. Dan komen de grote hoeveelheid thuis. En dan ga je ze eerst wassen. Twee keer ga je ze wassen. En dan gaan ze in de pan of voor de eerste kook. Maar hoe was je ze in het bad? In de grote, hoe noem je het? In de grote heen.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 Nou, oh, dat is voor het afsluiten. Dan kun je het een jaar bewaren. Oké. Okay. Wow. Dan kun je het een jaar bewaren. Wist je dat, Hans? Nee, ik wist dat niet. Nee, nee. Als... nee, dat weet een heleboel zandvoorts nee, dus hele nee, maar dat ja, is interessant. Ze je ja. weet al één, de hele oude auto's. Nee, maar dat is voor het sap. En voor uh, de jam, hoe doe je dat? Dat uh, laat ik aan mijn vrouw over. Die kan het goed. Oké. Okay. Maar uh, er moet wat suiker bij en alles. Dan zorg ik uh, dat er uh, genoeg... Dan nou gaat ze er dus op één dag is. Dan maakt ze zo'n uh, ja, ja. 60 of 70 potten jam. Uh. Ja, ja. Maar kun je er geen, geen, uh, geen stand voor het drankje van maken? Een beetje alcohol erbij en dan... Ja, en een, dan... ja, en een mooi label. Dat, dat doen uh, ja, de Pelleringen onder andere. Die doet dat. Die doet het met, wel, ja. Met, uh, met, uh, Brame. <laughs> ja, ja, dat is misschien wel een idee. Nou, ja, ik bedoel, en dan wel. kan je bij de Grand Prix. Kan je de Brame. Je... Ja, nou, nee, nee, nee, nee. Uitventer. Ik, ik, ik, ik liever de oudere mensen die... Uh, daarom denk ik, Joop, uh, van eerst heb ik de eerste fles Ja, uitdacht. dat, dat heb oh, ik. Nou, ja. Want ik, kwam hem, ik had hem een jaar niet gezien. En toen kwam ik hem, hem plotseling tegen. Ik zeg, hé hey Joop, hoe is het met je? Nou, en sowieso. en En ik zei, lusje op. Ja, maar dacht je... Ja, voor ons is het 50 jaar geleden dat ik jou heb ge, ja. gesproken. Dus nou, dan zit er een oom Bramersap in. Nou, jij krijgt het <laughs> wel in een de shim, denk ik. <laughs> maar je, de eerste flesje was dus voor jopa, ik vond het hartstikke leuk, neem ik aan. Ja.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 En je ja, had Jusaskier Beyer. Ja. En er was er nog eentje, maar goed. Bijzonder, en uh, dus het uh, jaar ja, daarvoor had ik het aan uh, onze burgemeester... Ja. En het jaar daarvoor was het uh, niet mei Ja, ja nog. Je ja, doet ja. het nu drie, vier jaar of zo nu? Vier jaar dat ik het nou uh, vier jaar voor nu... Ja. Ik de vind het doen. een heel mooi uh, uh, initiatief. Uh, de, de dus je hebt bij, jaar, je hebt bij elkaar al zo'n uh, 6.000 euro, dan uh, 6.000 tot 8.000 euro bij elkaar. Het uh. eerste jaar was 1.000 euro voor de dierambulance. Oh, ja. Ja. Ja. Nou ja, het uh, tweede jaar was 1.500 euro...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 Ik geef je helemaal gelijk dat je dat niet doet. <laughs> maar uh, uh, heel veel succes nog. want Hoe lang moet je nou nog door? Uh, maar... ik, uh, nou, nou, ja, ik hoop eigenlijk... Het gaat nu al beter. Ik hoop morgen weer te gaan plukken. Ja, want ik nou, volgende verke. Grand Prix wil ik thuis zijn. Ja. En dan, ja. uh, dus dat is tot eind augustus, uh, begin september zo'n beetje. Nou, nee... Uh, ze Zo ik, ik, ik, ik, ik. Dan heb ik weer andere dingen doen. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ik heb, ja. Uh, we gaan 4 augustus gaan we bij Huis in de Duinen verkopen. Oh, wat leuk. Met, heel goed oh, dat je het nog hebt Met applammen samen. Oh, okay. met Ap. En, op. Dat en, op. Dat en op. Leuk, Dea, die komt helemaal. Ja, ja, ja. En dan gaan we daar ook. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Nou, wat ja, dat goed. was hartstikke leuk. En dan kan iedereen, dan kan iedereen naartoe? Ja. 4 augustus. 4 augustus. En hoe laat 2 en 4 uur. 2 en 4 uur. donderdagmiddag. Nou, dat uh, ja. is ja, allemaal top. En als het dan gaan we het nog een keer doen. Dus wie Shem wil hebben op Bramestad, die kan ja. 4 augustus naar Huisensduin. Ja. Tussen 2 en 4. Uh, tussen 2 en 4. Tussen 2 en 4. Uh, kunnen ze daar uh, kopen? Wat kost een... Een, een, een fles... fles kost 10 euro en een potje met 5 euro. Oh, Oké, okay. en alles, ja. alles, alles is voor het goede doel? Ja. Nou, Geweldig, helemaal top. Helemaal top, top. He? Gaan we gaan wat onkosten af en toe. Ja, mm -hmm. dat, dat begrijp dat ik. Ja. ja, benzine voor je brommen en zo. Ja, we leggen even we een gasprijs. Ja, hoog, ja, ja gasprijs, ja, nee, inderdaad. <laughs> nou, hartstikke bedankt. Wij gaan een, uh, een liedje doen, denk ik. Uh. Ik denk het ook. Ja. Laten we dat dus doen. We Ed dat, Edward uh, Sharp. En een magnetic zone Zero's home. Oh, wat een vrolijk nummer. Nou, dat is zeker een vrolijk nummer. We gaan even dansen. Tendido como un viejo que se muere. La pena, el abandono, son tu triste compañía. Pueblo mío te dejo sin alegría. Que será, que será, que será ja, ja. Ja, ja, nee, dat is... Uh... Hij liep een beetje door. Dat ja, nou, dat kan gebeuren. En die gaan we straks helemaal horen. En, uh, ja. Feliciano. En hiervoor hadden we uh, Edward Sharp en de Magnetic Zero's Ja, mooi. Met mooi. Home is Where the Heart Is. Ja. Oké, okay, uh, wat gaan we doen, uh, Ger? Nou Hans, dat ga ik je vertellen. Ja, nou, Zandvoort probeert altijd de vernieuwing in het programma uh, aan te brengen. absoluut. En uh, deze zomer uh, zijn er heel veel activiteiten. En Linda Overdijk gaat uh, uh, bij ons uh, op de achtergronden in...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 Nee. nee, Oudendijk. Oudendijk. Oudendijk. UD. Breng de mensen niet in de war. Nee, zeker niet. net uh, Gerrit. Nee, nee, ja, een beetje wel. <laughs> dus l.oudendijk. Uh, at at .nl. Nou, ja. dat, dat is nu helemaal duidelijk. Ja. Dus daar kunnen ze zich aanmelden en waarvoor kunnen ze ja. zich aanmelden? Nou, wat voor leuks hebben we allemaal? Nou, vertel eens. Um, 15 augustus gaat Dana Kannegieter over Tsjechië uh, uh, vertellen. Oké. Okay. Um,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 Uh, dat kost uh, 3,50. Okay. En dat is inclusief koffie thee en wat lekkers. Oh, er, er, er, er zijn bedrijven die je al meer vragen voor een <laughs> kopje ja. koffie, ja, koffie tegenwoordig. Ja, en wat dus lekkers. Valt allemaal mee, hè? <laughs> valt en dan mee, hoor, het, uh, mee. tussen 1 en um, ik zit even drinken, 1,5 En, half 4 en, dan, en dus wanneer, wanneer was dat ook weer, Billy Dan? Uh, woensdag 17 augustus. Woensdag 17, 17 oké. Okay.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 Want we hebben het over de blauwe tram, hè? De, ja, de, ja, de blauwe tram, is allemaal. inderdaad de locatie bij ja, klopt. De, ja, waar dit allemaal plaatsvindt. Nou, de blauwe tram is bij de, bij, de, bij, de, bij de bibliotheek daar. Ja, bij, bij de bibliotheek daarnaast eigenlijk. Louis ja. Davies, carré, ja. inderdaad. Ja. Nou, ik, ik zag ook nog iets van Michiel Drommel. is hij al geweest, of niet? Met zijn reis van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 de vakantie. Dus misschien dat uh, ja, ja, ja, ja. mensen zich nu uh, zoiets hebben van oh, nou dat wist ik helemaal ja, niet. want ik zou er nou. toch heen gaan aan Michiel Drommel, want ik weet welke prachtige reis die je hebt gemaakt. Dus, uh, ja, hè. nou en ik heb foto's er ook ervan. gemaakt. Ja, gezien. inderdaad. En, hè, uh, nou, ik, uh, het is echt prachtig inderdaad. Ja. Nou, dus dat... daar gaan we naar nieuwe datum. U kunt zich daar ook voor opgeven hoor. We gaan er gewoon een nieuwe datum uh, nou, voor Nou, al, allemaal op dat, uh, dat uh, uh, e-mailadres, hè. De L. Oudendijk. Dijk, ja, elf.oudendijk.zandvoort.nl Oké, okay, nou dat kunnen we, um, we En dan heb ik nog een laatste. En daar gaat uh, als het goed is, is dus Adem Spoor bij jullie. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja die, die zit al ja. klaar, dat is leuk. Dus die ja. gaat er wat uh, over vertellen zometeen. Nou, op helemaal 12 trof. augustus gaat. Uh, ...namelijk muziek door de jaren heen okay. starten. Nou, we En dan dat, gaat ja. uh, saxofonist in zanger Adam Spoor wat meer over. Ja, het, ja. absoluut. Ja. We gaan met Adam praten uh, over muziek door de jaren heen. dat uh, uh, nou, komt het helemaal goed. Mag ik jou hartelijk danken, Linda, voor deze uh, Heel graag gedaan. Is het dan nog altijd mijn telefoonnummer ook nog zeg? Of is het, uh... Nou ja, als jij dat niet erg vindt, dan kan het natuurlijk. Ja hoor, Die staat ook altijd op de flyers. Ja, 06338... 03279. Oké. Oké, 0 03279. Dat is het, of L. Oudendijk, het...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 En een mooie zomer oh, okay, verder. Ja, vanzelf. Oké, okay, okay. bye bye. Nou, ja. uh, dag. Nou, Linda zei het al. We zitten hier met uh, Adam Spoor. Die gaat uh, de muziek doen. En wat ga je doen, uh, Adam? Nou, uh, wat ik, voor muziek? Ik, goedemorgen. Goedemorgen trouwens. Ja, goedemorgen, zonder de goede woorden. Nou, uh, ik, uh, ik ga het volgende doen.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 uh, uh, met banden, begeleidingsbanden. Ik speel zo'n uur, ik ga over dingen praten en dan ga ik spelen op mijn zak en, en zingen met begeleidingsbanden die ik uh, heb, professionele dingen ja, ja. En, uh, ja. wat, ik, wat ik regelmatig doe, oh, gewoon op. Want jij treedt inderdaad nog op. Ja, uh, ja, regelmatig. In mijn eentje op feestjes en partijen. En uh, ik zit in twee orkesten. Flowertown Jazz Band, dat is de oudste Haarlemse oude stijlorkest. Wat leuk, Dixieland. Hmm. Dixieland, ja, Nou, leuk. New Orleans stijl eigenlijk, min of meer. Ah, en dan goed. spelen we vanmiddag om twee uur in, in, in Sparendam. Wat leuk, leuk. Met een kerkje, ja, dat is een geweldige ja. locatie. Ja. En ja. Uh, we spelen gewoon weer drie keer op uh, Harlem Jazz en uh, Moor uh, in augustus. En, uh, goed. En dan, heb ik, dan speel ik nog met uh, ...een met, met oude Zandvoort die je misschien ook nog wel kent, Peter van Litsenburg, mm -hmm. de trompetist. Ja. En dan hebben we nog een, uh, dat heet Spoorloos, dat is een, een hardbopformatie. Dat uh -huh. is uh, vijf man. Daar spelen we die Art Blakey dingen mee, weet je wel. Uh, de, de, de Blue Morts en Alon, Keep Betty. Is het de met de burgemeester zet. erbij? Nee, de burgemeester nee. niet. Nee, die speelt ja Wij spelen gewoon, of die speelt, uh, die die speelt gewoon nee, Elektrisch de, bas. Heet het, uh, ja.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 En dan doe je met met je, met je eigen uh, muziekinstrumenten. Dus de ja. saxofoon is dat het belangrijkste van, ja. En klarinet ook. Dus uh, da, da, da, dan, dan kom je er wel uit. En met je, je achtergrondapparatuur uh, ja, ja, ja, ja. kun je gewoon uh, bijna een hele ja, gaat prima. Bijna een hele band uh, bestrijken. Ja, zeg maar. dat, de, de, de, de professionele banden dat is ongelooflijk. Ja, ja, je kunt hele ik orkesten bedoel, erachter uh, zetten. Hè? Ja. Ik, ik, ik zing uh, Penny's room even met, met met Count Basie. Ja, ja, ja. Mooi hè? Ja, het is wel mooi dat de techniek dat allemaal kan doen. Ja. Doe en en je, je kan uh, verdienstelijke Sinatra aandoen, heb ik begrepen. Ja dat. Uh, ja. ja. Dat stond in de hierde krant. Ja In de in, in de hierde Kron voor mij. Ja Leuk was Is voornamelijk timing hè? De timing ja. Ja de timing van die man was ongekend hè? Ja ongehoord.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 En hij, hij werd gesteund door een band... die qua professionaliteit niet onder zo'n soortgelijke bands uit Engeland. Ja, en dat was waarschijnlijk die dus, achtergrond. Dat is de, ja. nee, dus de Flower Town Jazz Band. Ja, en, de, ja, die en speelden dat speelde mee in het ja. oude stijlfestival. En dat gebeurde allemaal op uh, 1 november... Uh, met de 43ste ja, editie ja. van het Rabo Jazz Festival. Dus ja, klopt. zit je ook elk jaar, of niet? De heren, ja, dat klopt, ja. ja. Dat was met de Flower Town, uh, jazz, Flower Town jazz Band. Jazz. Ah, goed hoor, ja. ja. Uh, treed je nog wel eens op in stand voor, het, of niet? Nou, dat is het punt. Heel weinig. Ja, jammer. Ja. We hebben uh, geen jazz... Uh, wel, ik, nee. Ja, wat jaren geleden had je Café Alex, daar speelde ik ja. twee keer in de maand. Maar, en, en ik speelde nog vroeger wel eens in het wapen. Ja, wapen een muziek. Ja, maar weet je, kijk, ik, ik heb wel eens met Brigitte gesproken en maar er staan er drie mannen, staan er oude stijl te spelen. Kijk, ik speel alleen. Of ik speel met zes man. Of ja. met vijf man. Ja, ja. Of, mm. of ik kan ook een kwartet samenstellen. Maar er moet piano dan bij. En mm -hmm. er moet een drumstel bij. Ja. En ja. Met, ja. met een, met een en uh, Dat doe ik niet meer. Nee, nee. En, nee. Ik, ik speel voor mijn plezier. En, uh, ja, sowieso. ja, duidelijk. Dus ja. vrijdag 12 augustus krijg je de aftrap. De feestelijke start eigenlijk van muziek door de jaren ja. heen. tussen 10, uh, 10 en 12. tussen 10 en 12, ja. inderdaad. En daarna ga je door met uh, uh, uh, wekelijks. Uh, iets En dat is steeds hetzelfde? Of is dat... Nee, dat ik, ja, dat, dat heb ik nog niet besproken. Hoor. Oh, dat heb je nog niet eens zeker gevuld. Nee. Okay. Ik dacht namelijk dat Linda uh, van plan was om dus, uh, een diversiteit... Uh, Oké, okay. uh, ja, dat weet ik ook niet precies. Maar, uh, maar dat geloof ik wel, want iedere week dat kan ik gewoon niet... Uh, nee, er staat nee. hier uh, live muziek en quizzen. En ja, ja en wij draaien. dat gaat iedere week door. Dat gaat iedere oh, week met uh, een andere bezetting. Ja, dat bedoel ik. Okay. Ja, ja. Maar je, daar ben je iedere week bij? Nee, Oh, dan ben je niet niet erbij. Alleen mee mee. met de start. Alleen met de start. Ja. Oh, op die manier. Ja, ja. Moet je Moet ook dan. golf op vrij dan. <laughs> oh, ook? Nou ja, daar gaan we het maar niet over hebben. Ja, ik geef ja. ja. een groot geluid. Ik ga ik even zeg. koffie halen. Ja. Ja. Nou, hartstikke leuk, Adam. Ja. Ja. Ik wens ja. je veel succes met uh, alle zieke Ja, tot, uh, tot, uh, tot, uh, Ja, want mensen, mensen kunnen zich waarschijnlijk ook op dat uh, eerdere uh, e-mailadres uh, e zich aanmelden. He. Ja, ja. De, de, via loudendijk.net sport.nl oh, of en de buren, dan moeten er nog een volk ja. in de bus. Ja. Nou, ja, ja, ja. Nou, ik heb Met Koningsdag heb ik daar nog, of met Koningsdag, op ja. mijn balkon. Dat was een markt daar. Op Aha. De, oh, goed. heb ik op het balkon met het ding gestaan. Ja, ja Dat was, oh, dat was, was leuk. Goed. Ja, dat ja, de, de deden ze meer. Met die coronatijd ook, hè? Met het balkon. In Italië heb ik ook mooie beelden gezien. Ja, Nou, hartstikke bedankt, Adam. En ik wens je veel succes. En ook met golven. Ja. Maar en nou. ik zou zeggen, jongens, uh, meld je aan. Ja, meld je aan. Ja, ja 06-330-8... Nee, nee 3380-3279. Ja, en dan krijg, en dan je, een... krijg je geen spijt van. En dan nee. krijg je Linda aan de telefoon. En je krijgt er geen spijt van. Oké, okay. nou, we gaan dan een muziekje draaien weer. Helemaal goed. Pueblo mio, que estás en la colina.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 Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá y será, será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos. Y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba agradable compañía, mas es mi vida, tengo que marchar, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor te lo prometo, como y cuando no lo sé, maar sé tan solo que regresaré. ¿Qué será, qué será, qué será? En een niña de mi pueblo zult zingen. Wat zal er gebeuren? Wat zal er gebeuren? Wat zal er gebeuren? Wat zal er gebeuren? Wat zal er gebeuren? Wat una niña de mi pueblo. We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 the breeze don't need nothing now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 hierbij ja, ja, ja, zeker lekker. Uh, eerst horen we José Filiciano. Eh, ja. José zelf. En dat laatste nummer heb je. Nou, je. dat is uh, voor mij ook een. Ja, raad, we Mensen kunnen er nog over bellen <laughs> uh, Nou goed, op het uh, moment dat uh, uh, komende zaterdag het dorp in de, de Amsterdamse avond wordt gehouden... Ja? dat weet je, met meezingen dingen. Ja, dat zo, weet ik, ja. dat is helemaal dan top. Dan speelt er een strijkkwartet op het strand bepaal paal 69. Okay. Vier jaargetijden van Vivaldi. En dat allemaal omgeven door honderden lampjes. Uh, op 6 augustus. 6 augustus, dat is zaterdag over een week. Ja. En een grote contrast is natuurlijk nauwelijks denkbaar. En als het goed is, hebben we aan de lijn Charlotte Diependaal. Uh, nee, we, die hebben die wat we hebben wat uh, technisch. Is ze nu weg of niet? Ja, we hebben hem nog steeds. Maar uh, ik probeer hem nog naar, uh, naar, de, naar de radio te krijgen. Okay, want ik, als ja. ik natuurlijk uh, haar doorstuur via de... Dan hoort ze jullie natuurlijk niet. Nee, dat is waar, ja. Nee, dat is waar. Dus uh, ik ben ja, er even lastig, aan het kijken. Maar het is over... nog even, ik zal nog wat uh, achtergronden geven. Het is uh, Bepaal 69. Het is een uh, uh, evenement uh, uh, met een strijdkwartet. Dus dat is vier jaargetijden gespeeld van Vivaldi. En omgeven door honderden lampjes. Dus je krijgt een hele mooie, uh, prachtige. Dat weet je wel, Ger. Een, een heel mooi, uh, uh, laat ik zeggen. Uh, geheel? Geheel, ja, inderdaad. <laughs> We, dat, dat, dat, met die lampjes. Die, uh, dat waar, komen, waar komen die lampjes vandaan? Nou, man? die hebben bij hun dan. Hè. Oh, die nemen ze mee? Dat zijn maar dat zijn... Dat hebben ze allemaal mee. Letlampjes. Het heet een Candlelight Concert. En ik moet zeggen dat het enorm populair is, met name in Amsterdam. Tevaren. Ja, dat, heb jij, dat zei jij. Ja, inderdaad. Want uh, ze gaan dingen doen in het Scheepvaartmuseum uh, en allerlei uh, en kerkjes. Uh, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En, uh, uh, yeah. Dus 6 augustus is het hier. Ja, ik, ik, ik kan het wel proberen, maar... Oh, we zijn nog even bezig met... Uh, uh, het is we erg doen lastig. Je, we proberen het niet namelijk? Um, nou ja, in ieder geval 6 augustus. Maar omdat, de, de, belangstelling, omdat de belangstelling zo groot was... We mm -hmm. het ook op 21 augustus nog een keer doen. Wat goed. Ja, hartstikke leuk. Uh, ja, dat is je, succes, ja, het is nu al een succes. Ja, het is nu al een succes. Uh, het begint om half tien. Dan uh, is, gaat net de zon een beetje onder. Dus je krijgt een schitterende sfeer daar. En, uh, ja, het is, uh, iedereen zit dan op het strand of in de duinen. Ik weet niet precies hoe het gaat. En, ja, het, het moet wel goed weer zijn, want anders uh, kan het niet doorgaan natuurlijk. Dat is duidelijk. Hè? Nee, dat begrijp ik. Ja, om, hebben, om half tien begint het. hè Ja, half tien. We hebben de vierjaartijden van Vivaldi. We hebben uh, nou ja, spring, summer, autumn en winter. prachtig uh, uh, bekend klassiek, uh, klassiek uh, onderdeel. We zijn nog steeds bezig om Charlotte Diependaal uh, uh, aan de lijn te krijgen, die daar nog iets meer over kan vertellen, maar we hebben een technisch uh, probleempje. Uh, ik zal even zeggen waar je ook nog kunt uh, kijken uh, voor dit concert en misschien uh, kaarten kunt bestellen voor 21 augustus. Dat, dat is op HTTPS. Dus www.secretamsterdam.com Secret is S-E-C-R-E en dan T en dan Amsterdam.com. Uh, dan kom je vertellen bij die, bij die, bij die uh, lichtjesparade, uh, zeg maar. Um, anders even ja, via Google natuurlijk. anders via Google. Vrienden. Als je googelt: um, uh, Candlelight Concert. Dan kom je er ook nog. Kendall uit Concert Zandvoort. Ja, Kendall uit Concert Zandvoort. En dan, als het slecht weer wordt, dan wordt het ja, dan verplaatst. Ja, dan wordt het verplaatst. Maar ja, als er, zoals het er nu voor staat, zou de temperatuur overdag een 23, ja, graden twee, twee, 23 graden zijn? 2-23 graden en s'avonds ook natuurlijk. Is uh, Charlotte er? Nee, hè? Beter dan Charlotte? Nee. Sorry. Nee, ze gaat het ook niet. Nee, nou ja. Ja, zeg maar dat we volgende week nog een keer terugbellen. Ja, ik, uh, ik ga straks wel even de, iemand bellen. Ik ja. ga straks wel even iemand bellen om te kijken of waarom je die doet. Ja, jammer, jammer. Maar goed, uh, nou ja, we en hebben een Misschien geval, de polypertatieverbinding die niet helemaal doorgeschold nee, nee, wordt via nee. de. Do, do, doe maar een muziekje. Uh, we hebben jammer van deze. Uh, uh, technische onvolkomenheden. Ja, dat, zon, dat krijg hè, je ja. met live uh, ja, tele da da televisie. Daar kunnen wij gewoon helemaal <laughs> niets aan doen, toch? Live, live televisie. Ja, live televisie. We zullen even zwaaien <laughs> naar de mensen die kijken. Altijd leuk. Maar uh, ja, het zweet breekt me nu uit. Nee, dat valt me mee. Nee, het valt er erg mee. <laughs> ja, we kunnen niks aan doen namens weer... Nee, meer, uh, nee dat, we gaan een muziek uh, draaien. Kun we je, gaan... Uh, ja. we Heel... tanto terra come un fai 70 uh, uh, jaar oud. Ja, nou, en, ja, nou. en uh, Weet je dat hij met een Nederlandse uh, mevrouw is getrouwd? Nee, dat wist ik niet. Met een Zandvoortse. Oh, wat leuk. Nee, een Zandvoortse. Zandvoortse. Nee, nee, nee Nederlands. Joh, Nederlands. Nee, weet je, uh, uh, de bassist van, uh, uh, nou, een hele beroemde bassist. Uh, Level 42. Die is met een Zandvoortse getrouwd. Echt waar? Oké. Okay. Ja. Nou, ja, en uh, cool. hij is getrouwd met een 23 jaar jongere Nederlandse fotomodel... Miranda Rijnsburger ja, dat, dat heeft hij vijf is... kinderen meegehad. Ja, nou, wat leuk. Ja. Nou, uh, dat was hem. Van... Dat was hem. Ja, <lacht> ik denk aan de kleine... kleine ja, hartstikke leuk. Hé, hey, uh, ja, de, uh, ja, de oplettende voor Ja, de luisteraars zal ongetwijfeld gemerkt hebben... dat er wat technische onvolkomenheden zijn. Ja, dat kan en gebeuren. En daarom, uh, helaas, Charlotte Diependaal... die bij ons in de uitzending zal komen... om dat Candlelight toe te doen. Maar dat gaat ze volgende week doen, ja. Dat gaat ze volgende week doen, omdat op 21 augustus nog een keer... Precies. Uh, we zouden nu ook Sander ten Bos nog even aan de lijn krijgen... om uh, te vertellen over Sanford Beyond. Sanford Beyond is het uh, omlijstingsprogramma zeg maar, van de van de uh, nou, er komt weer een kartbaan, hè? Ja, dat, dat, gaat, dus, ja, dat gaat dus volgende week zaterdag ook van start. Het is augustus ja, ja, ja. al. Nou ja, we krijgen een... Uh, uh, helaas kun, uh, horen we Sander ten Boos dus ook niet. Uh, maar we kunnen wel vertellen dat er... Uh, dat er een. <laughs> uh, ja, er is, er iemand zit die verschilt tussen boord te bladen. Uh, enorm aan het bellen. Ja, enorm aan het bellen. Ja. Maar in ieder geval, uh, ja, wat jij zegt Gerrit, het Reusenrad komt weer. op. Het Reusenrad, de... nou ja, dat is natuurlijk altijd leuk. Ja. En uh, Volgende week, uh, hoeveel is het volgende week zaterdag? De zesde. Nou ja, dan kunnen we volgende week dit ook even uh, oppakken. Ja. Want ik ben wel benieuwd wat er in de Haltestraat gaat gebeuren. Ja, daar ben ik ook wel benieuwd uh, naar. Wat voor muziek komt er en wat ja, uh, ja, komt er ja, extra. Ja. Dus daar gaan we ja. volgende week een heel groot item Want, over. Uh, over nou, uh, die kartbaan komt ook weer. He. Die, die Maar komt een weer. grotere dan, ja. dan vorig jaar. Dus dat is op zich wel leuk. Die, oh, zo. Um, ja, ook oh, grotere dan vorig jaar. Dus um, uh, dat is ook leuk, natuurlijk. En uh, uh, daar gaan we volgende week nog verder even over praten. Nou, ik denk dat we gaan afsluiten. We gaan afsluiten. Beetje, ja. En, uh, nou ja. Jammer uh, uh, dat het zo moest eindigen. Maar uh, ja, ja. dat kan gebeuren. Nou, de redactie heb jij gedaan, Hans. Hulde daarvoor. Uh, Isabel heeft het niet gedaan ja, uh, uh, en uh, montage en de muziek is van Cor Draaier. Ja. en uh, mijn ja. naam is Scheerle Oogman ja, en ik mag iedereen een prettig weekend en uh, nou, tot volgende week ja, tot bij volgende. Goedemorgen Zandvoort ja. en daar gaat hij. Stad, wil weg van al stress, verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie, vrienden, liefde naar het vuur, kriebels in mijn buik, één met de natuur.